Veel oude mobieltjes liggen bij jouw thuis stof te verzamelen. Lever ze in en steun 3FM Serious Request. Want jouw oude mobieltje is geld waard. Voor elk ingeleverde telefoon vangt het Rode kruis tot 3,5 euro. Bovendien word je er zelf ook beter van. Hoe dat werkt, lees je op 3FM.nl. Mobieltjes verzamelen voor Serious Request. Powered by Kijkshop en Envirophone.com. Wake up Dave! Come on! Dat was de gouden lookie winnaar van 2001.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 Hé, hey, dit ben ik niet, jongens. Uh, dan wacht even, hoor. Even kijken. Uh, als ik dit kabeltje nou hier is steek. Zeg, zeg eens wat. Zeg, je bent lekker bezig daar, hè? Weet je wel wie ik ben, man? Uh, ja, wacht even, nice hoor. Hey, hier wat. Eh, uh, kabeltje. Ik moet er overziet, dat, voor uh... zitten achter, uh, hè? Gek. Proberen nog eens. Ik uh, kan niet anders dan normaal, heb ik Eh...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 are coming. Nou, uh, welkom, dames en heren, jongens en meisjes bij een nieuwe aflevering, of eigenlijk het uh, uur 2 van Extra, extra Weekend! Oh, sorry. Weekend. Weekend het gevoel niet. Nou, dat dus. En poep, uh, poep, poep, poe, poe, poe, mensen, wat een feest, wat een feest. Uh, de gang staat vol met uh, interessante g a s gasten. We hebben... 11. En Dennis van Klussen met, uh, nou ja, alles wat los en vast zit. Kijk je het programma, al eens? Nou, om heel eerlijk te zijn. Nee. Nooit. Nee. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, ook... ik, ja, ik haat ja, klusprogramma's. Klusprogramma's zijn verschrikkelijk. Maar nou, kijk, kijk jij wel naar kookprogramma's? Nee, oh, vind ik ook, het zijn allemaal van die dingen die heeft mijn vriendin nog wel eens aanstaan. Maar dan is het, in, dan is het ja. echt... Je denkt, uh, no fucking way. Nou, weet je wat het, is, wat het namelijk is met die kookprogramma's? Daar dat zijn ze heel slim in. Dat zijn ze namelijk altijd uit. Uh, zo rond etenstijd. Dus dan zit je zondagmiddag een beetje verloren op de bank. Je kent dat wel. En dan ineens is er weer zo'n programma dat je denkt... Oh nee, je hebt de honger jongen kwel loopt uit je mond. En dat is net rond etenstijd altijd. Ik word er heel erg moe van. Dat is, en ergens is het niet alleen zondag hoor, want mijn vriendin heeft ook al ontdekt dat je op BBC altijd ready, steady, cook hebt. En dat is elke dag gewoon rond etenstijd. Of eigenlijk ja. er vlak voor. Heel vervelend. Willen jullie dat nooit meer doen? Heel goed. Dat zijn, dat zijn de, dat zijn de, de, de dingen. Dat zijn ze, hè? Uh, nou ja, we moeten even kijken. Want ja, het, het, het, sorry, ik was helemaal vergeten te vertellen... maar ik um, uh, heb natuurlijk een reguliere met Michiel deze week gemist... vanwege de Song van het Jaar op uh, woensdag. Oh ja, dus van. ik heb nog zo'n box van 24 die we weg kunnen geven. En uh, ik heb er op zich al een heel mechanisme voor. Dat zit wel goed. Maar geef me Mechiel als je dat wil doen. Nou, ik wil wel even een waarschuwing plaatsen voor degene die hem wint. Kijk uit. Het gaat ten koste van je vriendenkring... je sociale leven, je seksleven... Eigenlijk van alles wat sociaal uh, is. Ja, dat maar vind je, ik een heel goede... Je bent erg. verslaafd, jongen, aan die de 24, dat is niet goed voor je. Ja, vooral die boksen, dat is het, het verneukeratieve. Als je kijkt, als je gewoon op tv volgt... dan heb je elke week heb je een uurtje en klaar. Ja. Maar met die boksen, dan, dan is alles wat commercial is... is het er dus één uur duurt nog maar 43 minuten. Ja, dus dan heb je de keuze of we gaan naar bed heftig seks hebben... of, of ah, ah, Hoe, zou, hoe zou het met Jack ja. Bauer zijn? Nou, laten we dan toch maar even Jack Bauer checken. We doen er nog eentje. Waar is het een voor blauwe lamp? Ik weet niet, er gaat een interne lijn. Hallo? Zullen we een live checken? Ja. ja. Hallo? Uh, goedenavond. Met wie? Uh, met de vervanging van het programma van Matt Begiel. Die graag even wil melden dat de box al weggegeven is. Oh, ik oh, hoor de net de tweede dat ook al. Uh, <laughs> dat meen je niet? Ja, in ieder geval die dag. Ik denk, ik meld het even. Dus we hebben geen. 24 Heb je er twee mond? weggegeven in één dag? Oh nee, één. Maar nee. ik dacht. Uh, oh. Nee, geen, nee, Bart, geen probleem. <laughs> we hebben er nog één. Wat er is dit nou? Oh, gelukkig. Nee, je zit er bovenop. Ja, we geven jouw exemplaar weg. Uh <laughs> <laughs> Ik hoorde dat we jouw exemplaar weggeven. Bob voor Nee nee geen paniek. Die dinsdag had ik ingecalculeerd, Bart, maar het ging om het exemplaar van de woensdag. Toen we de song van deden. Intern intergeblaat. Oh, dan ben ik in de war. Nou, dan ga ik weer verder naar een kookprogramma kijken. Ja, ga ik ook koken, hè? Ja. Ik dacht even dat hij belde om te zeggen dat hij bevallen was. Nee, ik heb zo flauw vermoeden dat dat niet is gebeurd als je me dit soort dingen gaat vertellen. Jongen jongen jongen, wat in het intergeblaat. Nee, ik hoorde dat we wat weggegeven hebben Productie op lijn Nee, dit wat een programma is dit toch? Het is begonnen. Oh, oh, oh, oh. Aantrekkelijke vrouwen op de radio. Oh, girls are loud. Uh, nou, wacht maar tot je de dames een keer live spreekt, dan snap je me in één keer. Ik ja, echt de sound de, sounds of the underground. Ding dong station. die bootst dat? Krek ding. ding. Nou, ik heb een keer bij ze in de kleedkamer gezeten met de dames van Girls Aloud. Uh. Ik kan je melden, dat was niet erg. Nee. Dat was niet erg. Oh, wat wel erg is, die zag ik dan van de week... op een van de vage Britse televisiezender... hun nieuwste single. Dat is een cover van I Think We're Alone Now van Tiffany. Nee! Dat was echt heel slecht gedaan. Oh. <laughs> oh, dat kan echt niet. Weet je dat het origineel van uh, I Think We're Alone Now... helemaal niet van Tiffany is? Oh. Dat is namelijk van um, Lil Lovitz. Nee, dat wist ik niet. Ja. Maar wist je wel uh, welke uh, bekende dance act daar heel slim een plaatje omheen heeft gebouwd? No. Uh, Banger Boys, Kiss When the Sun Don't Shine is één op één I Think We're Alone now van Tiffany. Oh. En uh, uh, ander ding van Banger Boys, Boom Boom Boom, dat is, uh, is een nummer van ABBA. Ik ben eventjes kwijt wel wat het is. Ja, en uh, er is nog eentje uh, die uh, met. Uh, uh, hey now, hey now. Oh, shalala. Oh, shalala. Dat is letterlijk My Life van Billy Joel. Is dat zo? Ja. Oh, die wist ik niet. Ik wist wel, um, uh, uh, hey nee, now, nee, hey now, they wanna say now, happy... De, de Benga-bus. Uh, dat is uh, uh, Get Out Of My Car... Uh, nee, um, um, um, When I Go And Get Stuff van Billy Ocean. Ik, we moeten stoppen hier, hoor. Het gaat erg. nu, Ik krijg hè? een fax. We moeten er echt mee oh. stoppen. Nou, in dat geval... Oh. Stop the gun! Damn it! Damn it! Copy that! Sorry. Nog een maandje, dan begint seizoen 6 in Amerika. Oh, ik kan niet wachten, oh. ik kan niet wachten, ik kan niet wachten. Ik ben zo verslaafd aan deze serie. Verschrikkelijk, Het hè? is niet goed voor je seksleven, sociale leven, überhaupt leven. En dat kan nog steeds, want uh, uh, Marisha, die uh, elke avond bij mij uh, met Michiel produceert... is net begonnen aan Box 1, samen oh, met haar vriend. Scherkte, en die, die weet Die heeft echt je? al avonden van 6, 7 uur gemaakt en die, die kan er niet meer van afkomen. Nee, het, het wordt heel vervelend, dit. Heel erg. Oh, het seizoen 5 is uitgekomen op DVD. We hebben het over de Hitch Series 24 met, uh, met Jack Bauer natuurlijk. En deze hele week uh, is dat al met Michiel geweest en dan nu ook een extra weekend. De hoofdrolspeler is Jack Bauer, maar um, we zoeken een andere Jack. Een, een, een Jack die als mol CTU is binnengedrongen. En als je weet welke Jack het is, dan sms je dat dan 3-3-3-3 en dan uh, nou, win je misschien de box. Welke Jack is dit? Eén kleine hint, het is niet de hij Jack. This is ridiculous. Dat was hem. Had wel gekund. Hi, <laughs> Jack. Hi, Jack. Hi, Jack. Here No, Damn it. Drop the gun seat of the parameter. Now. <laughs> dat is een leuke voor in de vliegtuig ook. <laughs> Hi, Jack. Ja. No. <laughs> <laughs> <laughs> nou, goed. Dus jij het weet. Uh, 3333. Dat is de sms-nummer. Welke Jack is dit? This is ridiculous. En dan kan ik gelijk de vraag stellen. Welke Dennis is dat? Hallo? Ik heb mijn eigen patat meegenomen. <laughs> ja, in de <laughs> huis gewoon. Dennis <laughs> krijgt <laughs> Er niet onder. Hoeveel patat heb je bij je? Ik heb een uh, patat speciaal, een beraad, ja. een en een speciaal. Oh man, en ga je, ga je dat echt eten ook? En? Je hebt een zaag, is het zo'n slechte oh, Oeh, ik had gelijk. Een zingende he? zaag. Een zingende! Maar heb ik, ik had toch gelijk, ik had het net onderweg over een zaag. Heb je dat door mij meegenomen? Ja, ja, ja. Ja, hè? Oh, wat vet. Nou, nou sorry, leuk dat je er bent hè? Ik kan dat met de zaag binnenkom. Een serenade gaat nou, je doen, maar nooit. Het is toch gelijk duidelijk wat je doet voor werk. Er gebeuren er dingen, ja. Ik weet niet wat je je vrije tijd op met die zag, maar ik maak me er even nou. zorgen over. Maar zometeen het antwoord doen, uh, op deze vraag. Welke Jack is dit? Wat is dit voor Jack? This is 4x3, hè? Ja, dat is, uh, lijkt mij het beste uh, sms-nummer. En dan gaan we zometeen even babbelen met uh, klussen met Dennis. Nou, dat lijkt me leuk. En ik hoor... Oh, ja hoor. Ja hoor. Hij is al begonnen. het let's my head. Ik denk, pak even een leuk muziekje erbij. Echt, de, de, de, de, de bibliotheek aan gekke muziekjes die jij hebt is schieren oneindelijk. Ja, precies. Dat is Eindel, oneindelijk, eindeloos. Kom nou. een keer bij me thuis, dan kun je het zien. Nou, ik, ik ben laatst de... een keer geweest. Dus ja, maar je, je moet nog een keer komen, want je bent nog lang niet klaar. Oh, ik heb de nieuwe bank uh, voor de kerst binnen. Dus uh, je, je bent binnenkort weer welkom. Oeh, ja, <laughs> spannend, hè? Dat is het een lichtbank? Uh, ja, kijk, wat mijn huidige bank wordt namelijk misbruikt door mijn hond als sperma-bank. Dus, uh, oh ja, hartstikke ja. leuk. Dan Hier. kun je je ook pinnen, hè? Bij de spermabak, hè? Ja. Uh, nou, ondertussen zit hier iemand te eten. Het, uh... Die lucht, die lucht, Dennis Mulder. <lacht> nou, Dennis Mulder is uh, onze uh, huistuin- en keukengas vandaag. Maar meer dan toch wel... Uh, uh, nou, de tuin, de tuin halen we weg, hè? Ja, tuin kan je weglaten, ja. Nou, we doen het wel, hoor. Maar het is niet mijn favoriete hobby. Nee, tuinieren is niks. Nee, dat uh, gevroet in die aarde. Daar word je helemaal smerig van. Ik word er ontspannen van. Ja, is dat zo? Ja, ik word heel agressief als ik moet klussen. Nou, ik heb het één keer gedaan... Want toen was Ik zo druk, ik ga onkruid wieden, maar dat bleek een kruidentuin te zijn. Vreselijk oh. ja, ruzie gehad met die vrouw. Oh, Is dat sterk. uitgezonden? Ja. En, oh, wat erg. En we hebben een keer in Amsterdam geklust. En toen uh, stonden we ergens boven een balkonnetje. Toen flikkerde er een plank naar beneden. Boven op een bak, bij een vrouwtje. En die stond elke ochtend tegen die planten te praten. Toen zijn we toch via het balkon met de tuin naar beneden gegaan. Toen heb ik ze weer terug in de aarde geprikt. En toen hebben we toch uh, nog drie dagen genoten van dat ze helemaal in de stress raakten dat de plantjes delt ging. Dat is nou, okay, een hele tijd geleden, man. Maar... Oh, wat een Nou Jij hebt meer verstand van klussen? Ja. Hoe lang doe je dat al? Want uh, ik kan me ook voorstellen dat je altijd een lul bent. Als je, je zo'n <lacht> programma presenteert, dat je bij iedereen. Nou, kom even langs, ik heb nog een klein klusje hier. Uh... <lacht> ja, over het algemeen wel. Nee, mijn vader is aannemer. Dus ik uh, draai vanaf de elfde mee in de eigen zaak. Oké. Okay. En uiteindelijk was ik, dat zat mijn negentiende, dat ik mijn en Toen zat ik naast mijn collega's, en toen was ik inmiddels bij uh, vader, ga maar een beetje bij een aannemen werken. Dan weet je ook eens wat anders is dan het vadertje of de zoon van de vader te zijn. Ja. En toen zat ik daar, toen keek ik naar mijn collega. Ik denk, ik ben 19, die is 55. Als dus ik dit nog tot die tijd moet doen, dan word ik helemaal gek hier al. Ja. Dan ben ik ben gelijk gestopt. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Een snackbar en eerst natuurlijk. Ja, een snackbar. Ja. Even eerst en uh, die patatlucht. Uh, die, lucht. die lucht. Die lucht, hè. Heerlijk. Ja, wat, nee. wat, wat is dat met jou? Ja, vertel eventjes het verhaal. Uiteindelijk kwam ik Nico op 3000 meter hoogte ergens tegen. In de, in de sneeuw. Oh, en, en jij kent hem in de sneeuw, hè? Uh, ja, ik ken hem in de sneeuw, ja. precies. Dat die koude handen. En toen ben ik uh, <laughs> bij eigen huis de tuin begonnen. En kijk waar je nu bent. Ja. een van de beroemdste klussers van Nederland. Ja, lekker, hè. Dat is wat, hè? Wordt en is kun je ook geen... eten. Oh, hoe gaat het op straat bij jou? Ik ben nieuwsgierig, hè? Word je ook echt... Hé, uh... hey, uh... <laughs> <Hey>, uh... <laughs> ik, uh... ik heb nog wel een zoldertje. Volgens mij jij ook. Maar... Is dat echt ik heb nog een zoldertje. En hoe uh, moet ik dit? En uh, wat kost het nou? En uh, ik wil ook wel dat je het voor niks kan doen. Uh, ja, is vanavond. het echt waar? Ja. Gebeurt ja, dat echt? Eigenlijk wel, ja. Of mensen als je door atters loopt met die kids... Dat ze uh, volwassen kerels achter een boom gestaan. En dan gaan ze snel recht de waar? Uh, het is man, <laughs> Heb je ook eens dat mensen... Hoi, hey Nico! Roepen? Ja, ook. Nee. De <laughs> ja. laatste tijd is maar de, of, of de tuinman of zo. De tuinman? Huh? Wat raar? Uh, ja. Ik, ik, ik zie, uh, ik zie geen tuinman in jou, hoor. Nee. Nee, nee. nee toch? Nee, dat zit oh, er goed. niet in. Maar je, en, je... en Nico is een beetje roemloos eronder gegaan. Nou. Uh, ben jij ook iemand ja. die scheten laat tijdens het klussen? Of? Zit je aan vrouwen? Ja. Volgens mij laat je toch ook scheten hier, of niet? Aan ah, een, een stuk door. Lucht. Ik ruik niet alleen patat hier. <laughs> nee, dat is de pindasuis. Nee, je bent in de war. <laughs> Kom op, ja, je bent gewoon aan het werk. En af en toe zijn het... Uh, kijk, als er mensen bij zijn, dan gedraag je je. Dat zullen jullie ook doen. Maar als ik met mijn maatje aan het klussen ben, dan ja, dat laat je zo als vliegen. Ja, ja, ja, maar het... ja maar mensen, is het, het is ook wel waar natuurlijk. Het is gewoon jongens met elkaar klaar. Ik vind het ja, ja, echt nou, ja. we verhaal. Ze willen ergens anders over hebben. Ja, nee. want die, wat is het met die patat? Want we waren van tevoren al doorgekregen. Nou, Dennis is gek op patat. En je komt inderdaad gewoon binnen met een hele gezinszak met uh, ja, patat en ja. Ja. ja, anders word ik gek. Ik denk als ik hier binnenkom en ik raak die geur, dan, uh, dan ben ik zo weer weg. Oh ja, oh, ja, maar maar ja goor, het is wel dat komt er ook. Oh sorry. Nou ja, maar het maakt niet uit. Ik wil er even op gaan zitten. Ja, ook oh, zo lekker. Dan wordt hij wel weer warm. Ja. Maar heb jij, heb jij een patatfetis Of uh, hoe moet ik dat zien? Nou, nee, je kunt me er wel wakker van maken hier ja, midden in de nacht. Echt, hè? Ik had vroeger het stappen ook wel eens... dat ik zorgens nog de pannen aan het laten staan. Even een dat vette bek halen. dat was toch eventjes... Uh, is dat? Of even langs de mek. Maar ik heb wel meestal, als ik het heb gegeten... dan moet ik er niet meer aan denken. Nee, dan, dan dus ben je gelijk je moet een, treken, een dus half mij, uur genezen. Nee. Je moet er nu even niet aan denken, dus. Nee. Maar zo tegen tiende, dan sta je weer... Dan mag de... hij weer. Ja, als ik weer s'avonds laat naar huis ben, naar het klussen en ik kom een Mac tegen... Zo, of zo'n, weet ik veel, Of Burger King, hoeveel moet ik erop noemen? Als nog ik, eentje, de nog Kentucky. Eentje, de Kentucky Fried Chicken. Dan, uh, ja, dan wordt de verleiding toch erg groot. Ja, ik kreeg net een sms'je binnen van Suzanne... die wil graag weten of het klopt dat je bent getrouwd met een fan... Met een fan, nee dat klopt nee, van een fanster is het. Een vrouwelijke fan. Nee nee, nee, nee. Nee, nee. nee niet echt. En ze gingen niet trouwen in een huwelijkspel maar in een dakkapel. Nou. Ja, ja. ja. Nee, nee. ja. <tie> jongen, Jonge, jonge, jongen in een dakkapel. Hé, hey, en wat is dat, uh, ik ben toch niet misschien, wat is dat laatste wat je hebt uh, geklust? Ik heb vandaag, heb ik uh, mijn grootbodems gesteld van de woning. Je wat? Je, hè? De gootbodems. De gootbodems? Ja, de gootbodems, hè? Dat he? is dat wat, wat aan, aan je dak zit. er valt het regenwater in en dan gaat het naar je regenpijp. En dan gaat oh, het naar... moet dit ook worden gefixt? Ja. God, dat heb ik nooit over nee, die, nou, die dingen nee, zijn er gewoon, die, denk ik. Die, die hangen, wel. klaar. Ik oh. zou het doen. Ja, nee, ik bedoel, dat hier, dat zijn dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat, van die dingen. Die, die pik je, je toch even mee. Even mee. Ja, <laughs> nou, we lullen zo verder. En we gaan zo ook bellen met de winnaar van de 24box. Even een raampje openzetten, want die lucht. Die lucht. Die, lucht, echt, die lucht. Lucht. Oh, man. Ik <laughs> zal geen betaal meer zien nu. Ja, ik oh, nee, ik we hadden iets al moeten bestellen verlangen, hoor. Ja, oh. ik wel, ja. Oh. Oh. Of zit er nog een roketje bij, want dat zou opziet... Een nog... friegedel. Want jij friegedel... Je, hebt ah, ja, je het maakt hebben. het net uit, oh, gek. Ga je er dan nog één in brengen? Oh, heerlijk. Deel, oh. Deel. What am I supposed to do, to keep from going under? Now you're making holes in my heart, and yet it's starting to start show. I've been holding back, is it in a wonder... Since you walked right into my life and interrupted the flow, I wanna know, baby, when you're with me, who do you think you're fooling? Why come and feel so sure, turning your left life down again? Why don't you let me be? You don't know what you're doing. make come and feel so sure, Then turning your left life down again? Did it again? Did it again?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 Don't you let me be You don't know what you're doing I'm gonna feel so sure? And turning your love right down again Do it again, do it again Do it again, do it again, do it again. Your turn. Patat die eruit komt. Nee, of, uh... Ik wilde alles een keer doen al. Het leek me gewoon leuk om dat ook eens te doen. wat was de bedoeling? Of om... het zoel klinkt? Oh. Ja, lekker. <laughs> nou ja, ja. prima. Pick je Robin. toch <laughs> Williams en Love Light. Kijk eens op de klok. Huh? Nee! Ja! Nee! Time flies when you're on coke. En patat? Het is vrijdagavond. Half negen. Gerard en Michiel ja. Ja. gaan het nu doen. Ik nee, toch?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 Ja, uh, dit is Michiel het. Michiel heeft gewonnen. Ik heb het gezien. Ik kon de aansluiting sneller, Michiel. Ik kon de aansluiting ja. nee, ja, ja, ja, ja, ja, niet ja, ja, vinden. Ja, ja. Na de week afvallen ben jij sneller. Ja, dus. ja, dat kun je zeggen. Dat weet ik zeker. Nou, misschien moet ik ook even aan de lijn gaan doen volgende week. Om er we toch een beetje dat niveau vast te houden. Nou, als je af en toe belt, dan je aan de lijn. Is helemaal goed. Oh, dat hebben we trouwens voor elkaar, hè? Dat doen we net als vorig jaar. Ja, jij, ja, ja, We gaan weer uh, veenstra veenstra een. Ja, dus uh, ik ga het land in als jij uh, op dat moment gezellig... Uh, nou, in het huis zit. Ja, dat leuk, ja, ja prima. Um, uh, als we dan toch hebben over, god, wat zullen we eens gaan doen? Volgens je bent mij, druk, hè, uh, zie uh, ik. Ja, joh, dan, weet je, dan uh, heb jij hier allemaal dingen nog staan. Maar ja, ja, sorry dus voor dit? de rotzooi. Dat is, uh, ja, nou, dit, dit, is, dit is zijn vak, dit is, dit is wat hij doet, mij, het uh, Het klinkt meer alsof er iemand op de gang staat. Een uh, oh, uh, geheime opname van Dennis Mulder. Zo ongeveer. Laat het nog eens horen. komt hij weer, hè? Dit is Dennis Mulder. Die was er met de ook bezig. Waar heb je dat opgenomen dan? Oh, ja, dat, het mis, het ging de... van de week bij de deur. Dat de klopt, die is niet. Oh. Zo, ging er hard aan toe. Volgens mij namelijk um, is het op de gang ook een komen en gaan van gezellige mensen. Oh, is het tijd voor de band? Ik, uh, ik Nou, heb zo zal ik eens even kijken dat, of ze uh, klaar zijn? Doe, ga, ga jij eens even op de gang kijken of Room 11 er zin in heeft? De kamer 11. Hallo. Hallo, ja. ja! Is dat een kabisje? Ik met de ja. Even checken he. Heeft ze weer die, die mooie uh, blauw-groene panties aan? Heb je panties aan? Ja, tuurlijk, die Oh ja. my god! Heerlijk. Heerlijk! Heerlijk! Jij bent er van de laars, hè? Ja, ik ben Hoe weet jij dat? Ja, ik weet alles. Heb ja, je ook dat ze ook laars aan? Hè? Wacht uh, dat ja, zijn even, even, even. Dat kijken. je even, daar niet even, naar kijkt, man. Ja, even de laars, heb je laars ook. Brief. Ja, tuurlijk. Ja! Ja, ja kijk dan. En kom, even, dat zijn All Stars. <laughs> ja, ook ook. Is toch radio. Nee, dat gaat goed komen. Gerard voor mensen met korte benen zijn het laarzen. Ik nou, heb wel laarzen voor van... nou, je gelegerd. wat maakt het ook uit hoe ze eruit zien? Ze zijn als ze er klaar wel voor de muziek maken. Precies en dat doen ze in de gang hier in Extra Weekend Room 11!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 we have yet to have, a home oh, oh, oh mm. and isn't it a sad song, it's some jazz, how perfectly we fit today, what yesterday we Goodbye song. It is time for the blues. Ja, doe nog even die nou, dan, re, maar al ook, titel. Maar kun je nog even die e e titel van het album zeggen? <truim> uh, R Russians en de Pink Pussycat. Hoe was het nou ook alweer? Six white Russians and a Pink Pussycat. Oh. Six white Russians and a Pink Pussycat. Ik probeer dat er al een half jaar in te krijgen. Het lukt maar niet, het lukt maar niet. Maar fantastisch gedaan. En straks gaan jullie nog een chanson hier live te berden brengen. Ik blijf die zin maar even zeggen. Ja. Heb je het een beetje naar je zin in de gang bij ons? Ja, super. Kunnen jullie ja, er gezellig de sfeer er nog in? De sfeer. Ja, even jongens. Mm, ja, Oké, okay, ja, dat is heel overtuigend. Uh, uh, heel goed. Van, uh, van Gantaard, uh, uh, <laughs> weer. ja. Moeten we moeten toch even kijken of ook uh, Dennis even die kant op kunnen sturen. Want Dennis zingt dus ook. Ja, Dennis ja. schijnt oh, te zingen. Ik doe me dat niet aan. Ik ben ja, nog steeds school voor gisteren, man. Wat heb je gedaan gisteren? Gisteren, we nou, gisteren hebben we een, een Bowie een gedaan, en gedaan. Ja, dat, want dat, je dat, doet dat, Bowie covers, doe je veel, hè? Nou, nee nee, nee, nee, nee, nee. We doen sowieso covers met onze band. We heen ook de covers Ach. en Kaffers. Zijn jullie ons eens uitgekafferd ook? Nou, dat worden we vernamelijk. Nee, uh. nee we, hebben de, ja, we cufferen gewoon, op onze eigen manier. Dus we hebben twee Bowie-nummers gedaan, maar dan in het Nederlands. Oh? Aan zijn eigen tekst. Een beetje. Wat is grondcontrole tot, nou, nee, nee, nee, nee. nee, grond tot de major Nou, dat wou ik net zoeken. Kom op nou! Nee, nee. Grondcontrole tot de, de, de Tom. Tom. <laughs> <laughs> de G. Genie was een gekke greetje ja. en zo. <laughs> Safkut City was Safkut een stadje. <lacht> ja. Oh, dat is wel leuk. Ja, ja. Je, toch, ze gaan toch even pauzeren nu, ze zijn nu bijna weg. Maar we, we, kunnen, we, we gaan gewoon. Even, dan zet jij weer even achter het uh, drumstal zometeen, uh, Geer. Oh, uh, ja, die staat drummen. er ook, even. Ja, dan gaan we gewoon even wat doen. Nee, dat komt goed. Dat komt helemaal goed. Uh, ondertussen hoor ik een spannend muziekje. Dus uh, lijkt nou, me wel tijd om eventjes uh, iemand te gaan bellen... die het goede antwoord is op de vraag welke Jack is dit. This is ridiculous. Dus hij vat wel het hele programma Oeh. in één notendop samen. This is ridiculous, ja. Maar gaan gaat het om dit programma? Niet om 24, hè? Nee, zeker niet. Zeker niet. Oh, volg je 24, uh, Dennis? Ben je ook uh, Ik uh, ben, ja, zwaar fan. Ik neem ze op Hello. en ik kijk ze drie keer. Echt waar, ja, ja, drie keer echt zwaar. Zwaar. Heb je seizoen vijf ook al uh, afgerond? Uh, ik mis één aflevering. Hallo. Oh, okay. ja, oh, ah, ah, ja, ja. Sorry, sorry. we zitten even te bellen, hè? Ja. Um, ben jij Chantal? Ja, dat ben ik. Nou, kijk eens aan, het komt er goed uit. Uh, uh, wij zijn Gerard. En ja. Michiel. En Dennis. En Dennis, ja, hi. Hallo en, Chantal. Uh, de vraag is, weet je ook wie dit is? This is ridiculous. Ik dacht Jack Nicholson. Oh. Ja, Chantal, jongen! Ik bedoel, meisje. Uh, uh, uh, lieve <laughs> schat, dat is helemaal goed! Jeho! Jij krijgt 24 box 5! Jeho! Jeho! Dat betekent, Kijk, de polonaise jongens, kom. Ja. dat betekent dus dat je geen vrienden meer gaat zien de komende tijd. Dat je geen seksleven hebt. Dat je oh. geen contacten meer hebt van buitenaf. Je bent alleen nog maar binnen en met een zak over je hoofd aan het kijken naar 24. Oké. Okay. Sorry, het spijt ons echt. Nou. met de grond van ons hart. Maar ondanks dat wensen we je er toch heel veel plezier mee. Oké, okay, dankjewel. En, graag gedaan, ook vooral. En okay. alvast een fijne kerst. Ja, hetzelfde. Wat ga je doen? Um. No, eten, denk ja, ik. Eten, <laughs> ja, ja. Nou, ik dus niet, <hierpar> maar dat geeft allemaal niet. <hierpar> ik uh, wens je er veel plezier mee. Oké, okay, dankjewel. Dag zo'n Oké, okay, doeg. Ja, Gerrit, je moet me zo denken, bij elke hapkalkoen die wij uh, uh, naar binnen werken, denk ik, ik aan die jou. Oh, ja, nee, dat denk ik wel ja. <hierpar> oké okay. En deze is voor Gerrit. Maar jij bent ook in To24, Dennis? Ja, helemaal. Ik heb alle seizoenen ook gekeken, van het begin tot aan het eind. En volg je het op tv of ben je ook zo'n downloader? Dat je in januari gelijk je bit doornet aan zwingelt en... Weet je, ik, dat downloaden, dat, ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Want ik vind dat de charme naar de videotheek gaan en je video'tje halen en dan thuis kijken, dat hoort er gewoon bij. En dan dus blijkt dat je, je nog een kapotte disc hebt, dat soort dingen. Ja, muziek ook, dat download ik ook niet. Dat kop je gewoon. Ja, echt waar. Je bent ook zo, zo'n zo, zo idioot als ik, die wil gewoon het doosje in de kast hebben staan. Nee, maar ik ben ervan oh. overtuigd dat als we allemaal blijven kopiëren, wordt het alleen maar duurder wordt en helpt iedereen aan de kloten. Dus uh, uiteindelijk, uiteindelijk gaat, gaat alles naar de, de Palestijn. Uh, ik vind dat een mooi ja. Nou, deze heb ik ook net gedownload. Dus. Uh... Oh, nee. jij en <laughs> Ik gooi ja. die tak naar jou. Verlacht nee, nee, wacht. Right okay. Zometeen nog de reality check met Dennis. Als hij dan nou toch al okay. zo eerlijk komt. Weet je ook wel wat duurder is, hè? Ik heb mijn zaken. Pas op. Hey! Oh. 可 Love. Ik leed spontaan aan plectra, zie je dat? De, hoe, hoe, hoe kom je nou aan, aan Plectra? Ik heb van onze vriend gehad, Dennis. Die, die zo'n luchtgitaar, hè? Die lucht, luchtgitaar! Ja. Ja, je hebt alles je. je bij hebt zo'n game, hè? Zo'n zo zo spel. Ik zal geen namen meer noemen. En dan heb je ook een soort luchtgitaar. En dan heb je zo'n zo camera en dan moet je dat nadoen. Maar als je gitaar kan spelen, dan komt er helemaal niks uit. Dus jij zou, het lukken. zou wow. het lukken. Maar dit heeft hij natuurlijk ook zelf gemaakt, want hij heeft klussen. Ja, is die het, heb ik uitgezaagd. Je hebt zaag. eigen ja? gezaagde tennis. Uh, ja. Dennis Mulder plukt hem, Gerard. Ja. Hé, hey, maar je hebt je zaag bij, je. Ja. Um, oh, mag ik vragen wat je ermee gaat doen? Nou, ja, ik, ik kon een gitaar meespelen. Of Doe je eens. Oh, ja, dan ga gaat... Dit is de zaag van Dennis ja, Mulder. zingende zaag, hè? <lacht> um, uh, op zich heb ik ook wel een aardige vraag voor die zaag. Ja. Uh, we hebben natuurlijk volgende week de Serious Request... Ja. Uh, waarbij we uh, samen met het Rode Kruis geld gaan inzamelen... voor uh, de slachtoffers van landmijnen wereldwijd. Ja. Nou ja, Gerard is een van de jongens die uh, uh, daarvoor gaat creperen in het glazen huis. <laughs> Praat me ja. er niet van. Ja. chapo. Ik heb me Gerard. vorig jaar nog aangemeld... Toen liepen jullie iemand op die het huis gezellig wou maken. Ik komt kom langs met het klusteam, en je hebt nooit op gereageerd. Wat erg, Dan was je een van de 2000 mailtjes. Oh ja, sorry. Nee, nee bij deze gewoon dinsdag om, wat is het, uh, 9 uur? Nou, uur. dat lijkt me niet zo'n verstandig idee. Niet. <laughs> ik denk dat, je, dat, dat we ineens zien. <laughs> nee, maar, maar kunnen we iets anders uh, verzinnen? Zou je die zaag bijvoorbeeld nou. kunnen signeren? Dat we die weg kunnen uh, Ik zou een gesigneerde no, zaag, zaag, dat lijkt me leuk. Ja. Nou, ik heb misschien nog wel wat anders. Wat, oh. ook wat gebeurt in Nederland is dat mensen beginnen aan een klus... Maar het en nooit en, afmaken? En nooit afmaken. Soms moeten er alleen nog de plintjes erop of zoiets. staan. Oh, ik heb een huis vol met dit soort ellende. Ik ken ik, het ja. Ik bied me aan om een, uh, een dag iemand uh, te helpen. Om die klus te klaar. Echt waar? Ja. Nou, dat wow. vind ik leuk. Dat vind ik een leuk gebouw. Dus, hoppa. Maar het moet wel goed opgebouwd worden. Hè. Een gemiddelde... Timmerman, dat kost nogal wat. Ja, dat nee, lijkt inderdaad. me inderdaad. Het is ja. niet, normaal, niet, niet te extreem te zijn, maar ik wil, ja, het is voor het goede doel. hè? Ja, en nou, misschien, te misschien, gek. Misschien, dat vind ik ja. echt leuk. Misschien dat ik wel piet ook heb. je mijn badkamer gezien? Ja, ja. ja kan <laughs> echt niet. <laughs> ja, te gek, Dennis Mulder gaat in de veiling voor Series Equest. We gaan het allemaal noteren en officieel maken. En eh, ondanks dit bijzonder sympathieke gebaar, moet je nu toch bloeden. Ja, ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond? Ja. Hoe geval? Zijn de sterren gebleven. Extra weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de reality check van... Dennis Mulder! Yeah! Ben je bekend met het fenomeen Reality Check, Dennis? Um, ik heb het wel eens gehoord, ja. Ach, dat is wat leuk. Nou, dat leuk is heel ja. Tof. Ben jij dat? Wat een ja, ja. Ik ben die ene luisteraar. Goed, dan zijn we snel uitgeluld. Uh, <laughs> uh, vijf boodschappen en we willen voor jou de juiste prijs erbij. En, uh, ja, je okay. hebt een foutmarge van 10%. Oh, nou, Altijd leuk! Die eerste die moet lukken. Dat is ja. de eerste die het, uh, die het helemaal kent. Ja, wat geinig. Ik vind het helemaal. Uh, betekent dat we goed gaan met dit ik programma. Zeg, ik zit met een blosje hier hoor. Ik krijg een contractverlenging. Nou, komt er maar Niet dan. alleen dat. Nou, uh, we <laughs> hebben hier. <laughs> Sorry, jongens. jongen. jongen. Het eerste product, beste Dennis. Ja, het in. gaat hier om 1 kg Avico. Mag ik dat zeggen? Ja, voor dit product. Avico ding. Friet. Ja. 1 kg hè? Voor een D Fries. 95 euro cent. Weet je zeker? Ja. Weet het echt heel zeker? Weet je het echt heel nee, erg zeker? 1,40 euro. Ja! ja! Ja, zie je wel. Ja. 45. Heel ja. goed, heel goed. Het eerste punt is binnen. Het staat nog in de guldens. <laughs> ja, er staat nog geen zout op. Ja. Dit moet ook te doen zijn, Dennis. 450 milliliter calvé mayonaise. Dat is uh, volgens mij uh, tegen de 2 euro. 2, 2 euro... Echt waar? 2 euro. Echt waar? Wat doe je dan? Even denken, hoor. Even denken. Uh, 2, uh, 1 euro uh, 60. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat kan echt niet goed. Het is uh, 1,99 euro 99 cent om precies te zijn. Maar ik heb ook een patat saté, jongens. Ik eet geen mayo. Ja. Jij eet het alleen bij de snackbar. Nee, nee, nee, saté zit niet meer op het lijstje. Maar misschien ja. dat het dat volgende uit. Want dat okay, wel, hè? Want jouw, ik zat weer op nul dezen. punten, Dennis. Dat is jammer. Ik doe wel boodschappen altijd. Ja, echt? Ja. Doe je dat zelf? Ja. Wat dan, goed. neem je dan al je kinderen mee en gaan uh, gezellig met z'n nou, allen naar de supermarkt? Of uh, doe je dat in je eentje? Nou, soms neem ik ze alle drie mee, ja, maar Dat is een gekke huis. Daar komt niet aan boodschappen toe. Ik wou net zeggen. Dat, dat wordt weer de supermarkt. Drie, je hebt drie kinderen. Ja. Oh, hoeveel stapelbedden heb je al in elkaar moeten, sla uh, moeten slaan? Nee, ze hebben allemaal een eigen kamers. Dus oh, heel, kijk, goed, heel, heel goed. goed. Nou goed, het derde product ja. is. Vijf keer 70 gram Frikadellen. Vijf keer 70 gram Frikadellen. Oh, man, man, man, man, man. Van die dode koeienhuizen. Dus. <hijnen>. He, en ze smaken uh, lekker. Eén, euro dertig. Moet ik even heel snel. Nee, Oh, Oh. Ik wist alleen die patat hè. Ja, ja. het zegt op zich wel weer het heel zegt erg uit. <laughs> ja. Nou ja. Ah, ja. <laughs> ja, misschien dat dit dan gaat lukken. Oké. Okay. 200 gram paprika chips. 200 gram. Van wel een merk. Ja, wel van een merk. Niet, niet dit merk, maar het andere merk. Ja, het andere merk. 1 uh, een, een beetje euro, wordt hier 1 euro, 1 euro 40. Ik zou echt lager gaan zitten hoor. Echt, echt is dat, Is het zo goedkoop? Ja joh. Nee joh, dat kan dat niet. Kom bij ja, mij in echt? de buur daar. 1 euro. Nee, nee, 90 euro cent. Het is uh, wel dat merk, hè? Ik lees er even overheen, maar je snapt nu wat ik bedoel. Ja. <laughs> je hebt geen leesbril nodig. Nee. Ah. nee 90 euro cent. Uh. Ja, Dat goed zo. Het oh, scheelde man. echt heel weinig hoor, het was 76 cent. Je staat oh. min 2 punten nu. Potverdorie. Oh, damn. Uh, als je, ja, je staat nu op een laatste plaats, als je de volgende goed hebt, dan kom je gelijk met Ali B op plaats 4, heb je de volgende fout, dan sta je echt helemaal onderaan. Sterker nog, sta je niet eens in de top 5. Nee. Dat is knap hoor, bij de oh, eerste. Oh, oh no. <laughs> bij de nou, eerste niet in de top 5. Dat is heel erg. Maar het is het laatste product. Uh, het gaat hier om 200 gram van een huismerk Chocolate Chip Cookies. Wat zijn dat, man? Chocolate chip cookies. Het vernietigen die cookies met chocolade erin. Ja. En dan zeg ik ook 60 eurocent. Nou, weet ik het niet meer. Ja! Ja! dan ja! net in die top 5. Sjoen, ja, goed hè? jongen. 69 cent. Kijk eens. Waarmee je inderdaad uh, gelijk uh, met uh, Ali B staat op plaats 4. Oké. Okay. Min 1 punt. En die, oh, ja. en die heeft een butler die zijn boodschappen doet. Dus in feite. Eigenlijk in feite... ben je gewoon. Uh... Ik kijk nooit naar de prijs. Dat is het gewoon. Je kijkt alleen naar het product. Ik pak gewoon. Het maak de je niet uit wat het kost. Ja. Goed contract. je uh, ik, ik heb, ik heb <lacht> ja. een voorstel. Oh, wacht even. Producer Dominic ja. heeft een voorstel. Ik heb een voorstel. Okay. Hij, Want ik vind het aan de ene kant wel lullig dat ik natuurlijk um, als de boodschappenjongen een product heb gevraagd. wat jij nooit koopt: mayonaise. Ja. Dus um, als ik nou in plaats van mayonaise. als we hem naar satésaus vragen. mag je dan een bonuspunt verdienen? Ik, ja, omdat hij zich net heeft aan voor de Hij heeft ik, ik koop alleen maar satésaus. Ja. Nou, hoeveel? Het is 400 milliliter van het merk. Van het merk? Ja, het merk. Oh, dat is meestal mij zo vaak Wat? Geen nou die. Voor is mij 3 euro. Nou, dit wordt echt... Dit hebben we niet gedaan. Dit hebben we niet gedaan. Dit hebben we niet gedaan. Dit niet gedaan. Nee, dit is echt helemaal niet. Nee, Dan blijven we gewoon op wauw zeg, min nee. Ja, dan sta je dus gelijk met B. wat was het geweest? 1,25 euro. Ja, dat komt niet eens in de buurt. dat is niet het merk geweest. Ja, zeker wel. Ja, althans, misschien. Wat het merk is. zijn van die bruine emmertjes. Ja, zo'n die emmers, ja, die hebben Die bruine zouden. Ja, dat is meestal met z'n Twee emmertjes er halen. Twee Ik doe dat altijd een zakje. Zak, gadverdamme. Ja. zak aan, dat smaakt dus, dus, uh, Is zo smerig. Nee, dus, als we het toch over Ali B hebben, oh, ja. uh, laat hij nou net even op deze platen horen zijn. Dat is toch mogelijk, hè? Onvoorstelbaar, hè? Eh, uh, eh, um, uh, ja, dat is... Nou. De lappen Bauer Flavor. Ja, ik denk ik moet moeder wat zinnig zeggen, maar ik had echt helemaal niks. Nee. Ik alleen een lange Frans Bauer brengen hits met power. Niks is louwer. Heb je even van mij in het land van lappen. Mokros en je fit dat je dakpan. Doe stoeren en ik krijg je die pak. Van een knuffel Marokkaan maar ook aan met de skills van een pakman. Schijn licht als een zaklamp. En verschijn in de clip met het stuk die verkaart zijn. Zijn dat je ziek in de hersen? Hey, lief, maar vandaag is het anders. Zo wat je ziet, doen we zaken met campers. Je wil geen bief met schapen en het park Hier zijn die echte bazen, couscous aardappels en gesmolten. Kaas. Er is een grote namen die de vloos bepaalt nu vol zo op voor de overnachting dus met de vraag en het antwoord als je alien twee keer Frans hoort heb je dan door met dansen omgaan en je weet dat je niet aan de kant hoort dus vlieg met dus mee naar de regenboog want alles wat is regen het steeg omhoog drie killers in de kamer wordt zeker dood dan die heen go, go, go. want dit is ja dit is die lijpen bouwen plever geen probleem Fransy b brengt lijpen bouwen flavor. iedereen die doet mee met lijpen flavor. die lijpen bouwen flavor. Ik zweer het je. Ik zweer het je, wat gek hier. Kom op. de niet erop en maak maar plaats voor die rampentamper. Je hoort me hip-hoppen, mensen. Ik verlek mijn anker. Ja. En het is dood, maar kom niet zeggen dat ik rapper ben. Ik word gedraaid in BMW's en een Caravans. Ja, ik heb mijn fans. Ik spring voor elke lens. Yo, hela hoi. Gaat in de fik, maar zonder Jerry Kens. Ik ramper neer, de boel van Roosendaal tot die zuid. En aan het einde van de dag tel ik een dikke buit. Kom uit het land waar iedereen weet wat ik eet. Nummer 182, als ik bel naar de Chinees. Een echte pimp doet niet mee aan het huishouden. Maar ik heb maar eens, kan er handen toch niet thuis houden. Het is met landmijnen die verdwijnen door dit nummer, dus laat Frans maar rijmen. Kom uit het land, waar iedereen een handje mee Alibaas Aliba's, lange en natuurlijk Fransie B helpen. Want dit is, ja dit is, die lijpe bouwenflavor. Geen probleem, Fransie B ja, ja. brengt lijpe flavor. Iedereen die doet mee met ja, lijpe bouwenflavor. Die lijpe flavor. die lijpe Squashgeluid. Frans Bauer, Ali B, langer Frans. Lijpe Bauer flavor in Extra Weekend. Het is bijna tijd om eventjes het journaal te gaan beluisteren. Namelijk bijna 9 uur. En dan uh, moeten denk ik zo ook eventjes de mannen en dame van Room uh, 11, 11 vragen... Om, uh, of zij ook nog iets leuks hebben voor de veiling. Ja, en misschien dat wij Dennis nog zover kunnen krijgen tot een chanson. Ja. Oh. Dus even kijken, even chill de webcam checken. Ja, de band heeft nog steeds zijn instrumenten verlaten achtergelaten. Hele band en sabbatical, zie ik. Dus uh, ik zeg, uh, jullie gaan zo eventjes gezellig met z'n tweeën op de gang staan... en uh, een deuntje zingen. En, hebben we gitarist nog erbij, of niet? Welke jouw speler. Die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 Invent. Hallo, hallo, vanavond is weer Raymond laat. en je moet kijken voor een goede show. Ze hebben comedy, Quintus van het Robert Schumacher, Wilfried Wintak. Kwa Kuka Dongo, AT-Pres met Ahmed, muziek is van Michael Franti en